Dit is Juli Stubenitski met het NOS-journaal. De Senaat. Het wetsvoorstel haalde een nipte meerderheid. 33 senatoren stemden voor, 29 tegen. New York is nu de grootste Amerikaanse staat waar homoseksuelen kunnen trouwen. Vandaag worden 120.000 veteranen in het zonnetje gezet. In Den Haag wordt op Veteranendag in het bijzijn van prins Willem-Alexander en premier Rutte. ...in de ridderzaal stilgestaan bij de inzet van de Nederlandse militairen in het buitenland. Op het Malieveld zijn vanmiddag optredens van Nederlandse artiesten. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gevechten uitgebroken... ...tussen aanhangers van de verdreven president Mubarak en tegenstanders van het oude regime. Enkele honderden aanhangers van Mubarak gingen de straat op... ...om te protesteren tegen de rechtszaak die in augustus begint. In de loop van de avond kwamen er steeds meer tegenstanders op de been... ...waarna er gevechten uitbraken. De Ierse rockband U2 heeft voor het eerst op het Britse popfestival Glastonbury opgetreden. Het concert trok zo'n 100.000 bezoekers. Er waren geen ongeregeldheden, maar er was wel een klein protest van mensen die het afkeuren dat U2 zijn zaken via Nederland laat lopen. Daardoor loopt de Ierse staatskas veel belastinggeld mis, terwijl het niet goed gaat met de Ierse economie, zeggen ze. Op Glastonbury zijn ook optredens van onder meer Coldplay, Beyoncé en B.B. King. Op alle wegen van en naar Assen worden vandaag extra politiecontroles gehouden. Op het racecircuit van Assen wordt de TT gehouden en er komen naar verwachting zo'n 100.000 mensen op af. Na afloop van de races wordt vooral gelet op gevaarlijk rijgedrag, te hard rijden en alcoholgebruik. Het weer vanuit het westen ligt de regen die smiddags in het hele land valt. Pas s'avonds is het op zijn warmst, zo'n 19 graden. Morgen droger en maximaal 27 graden. Dit, was Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, u krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Er wordt gecontroleerd op de A28 tussen Utrecht en Groningen, tussen Hoevelaken en Assen. En op de A67 Eindhoven-Duitse grens tussen Eindhoven en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft ja, het. En jij beleeft het. Zon, Zom. zon, zee. Zandvoort. Zomerrits. Nou, dat heb je nodig. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Ja, we beginnen nu. Lotto, Zomeren. ]びdash. Ja, zomerrits. En die heb je nodig. Uh, ja wat triest hè het is uh, het is afgelopen met hem echt waar Col Columbo weet je wel, oh, de man van dit ja, oh sir just one more thing die is overleden 83 echt waar ja 83 oh, en gemist. Uh, hij had Alzheimer ik past ook wel bij zijn rol ook Alzheimer ik had het altijd ook, had het toch niet zelf nee Parkinson is als een beetje trail en... Alzheimer dus dat je dingen vergeet, ja. en dat was ook altijd in die scènes dat, dat je denkt, oh hij is weer wat vergeten. Ja, ja, ja. ja Hij ja. komt er even terug. Hè? Ja, hij, hij was wel leuk, ja, hij was het wel een aandoenlijke man. En verder natuurlijk uh, de week van uh, Geert Wilders. Ja. Verwinning voor vrijheid van meningsuiting in Nederland. Ja, maar ja. ik vind het al een beetje gezeur wat hij allemaal zegt hoor. Want aan de ene kant je de op andere kant hij mag het kappen. zeggen, maar wij niet Nee, dat, dat had dat ik ook nog niet ook idee. hadden weer een beetje gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. En waarom hij wel en wij niet. Ja, vind ik lullig. Ja, ik weet dat hij met die moslims en zoiets... Dus uh... Nog zo gezegd, geen bommetje! Ik vind het altijd afwachten Want hij stookt de, de boel aan de ene kant op... en aan de andere kant zegt... Ja, maar ze moeten het ook allemaal kunnen zeggen. Ja. ja, en het ging ook niet persoonlijk. Het was de geloof, het geloof aan zich. Ja. ja, maar ik heb nog eens even naar die toespraak zitten kijken. En het is ook wel waar, als je echt helemaal gelooft... dat de moslims de wereld gaan overnemen... dan is het ook wel echt dat je denkt van... het is ook wel chockerend dan. heb je dat niet? Ja, ja, ja. Laat het allemaal weer even spek, pers, perspectief zien natuurlijk. Ja, nou ja, weet je, ik, ik ben gewoon heel benieuwd wat er nou gaat gebeuren met, uh, met het buitenland en zo. Dat, dat, dat hij nu overal weer uitgenodigd gaat worden. Zeker door uh, partijen die dus inderdaad uh, niet houden van, uh, van terro het terroristische idee van oh god, uh, we, we gaan eraan. En ja. daar wordt nu door al uw gasten nu uitgenodigd. En daar kan je niet alles zeggen. Ja, en verder ook, uh, ja, ja, we moeten er toch aan geloven. We gaan dus geld geven aan Griekenland. Ja. En Rutte, die komt altijd weer eens goed uit de hoek. Ik ben er 100% van overtuigd. Hij is er al 100% van overtuigd dat het geld weer terug gaat komen. En jij ja. Geloof jij dat echt? Nee, nee. nee. nee. nee. <lacht> ik ook nee. niet. Nee. Nee. Nee. Nee. Hij roept dit, zelfs met pensioenen ook. Er stond vandaag ook in de krant te lezen van, nee, echt ja. We hebben een waanzinnige afspraak gemaakt. En nu is bijna alles weer van tafel. Dus nou, wij... Ik denk ook eigenlijk dat wij uh, Nederland, of nou wij Nederland, uh, gewoon de, de andere landen moeten zorgen vanuit de EU, een kleine subsidie moeten geven aan de land om de mensen te stimuleren om naar Griekenland op vakantie te gaan. Ja, Zodat ja, daar gewoon een enorme dat... boost komt in. Uh... Ja, precies. Een <lacht> verkeerde knopje, maakt niet uit. Uh, en nee, dat, ja, dat is wel een idee dat ze het gewoon daar zelf gaan verdienen. Dan, dan moet het gebeuren. Ja, In dat land. Niet dat wij weer met kruiwagens die kant op gaan lopen. Nee. nee dus dat, dat, dat slaat gewoon nergens op. helemaal nergens op zeg maar. En wat een uitzicht hier vanuit de studio. Tentenkamp opgeslagen. Hier is zo slecht met de bewoners. Hier. dat ze ja, Alle huizen worden gerenoveerd. MO Wat een vrolijkheid, zeg! Jetlag! Ik heb wel het idee dat zo'n band ook op uh, EO Jongerendag zou kunnen spelen, weet je? Dus, oh, zo'n lekker poppie is het. Echt een simpel plan. En dat heette Jetlag, met ook wel, ja, Natasja Benefield! Ja! Weet je wel, Natasja Benefield, heeft uh, ooit de tweede hits gehad hier in Nederland. Nou, dan uh, sla je me dood. Ja, ik, precies. Je Begin, ik Ja, ik, precies. Ik kan, ik kan de geluiden erbij halen, maar laat ik dat niet doen. <lacht> Ik heb een mes bij je, is dat ook Nou ja, nu jij, nu jij dit, de, deze geluiden laat horen, ja? heb ik daar natuurlijk wel een bericht bij. Ja, vertel. Want uh, een man uit Ermelo heeft dinsdagmiddag voor commotie gezorgd door op een parkeerterrein met een zwaard te zwaaien. Nee, een zwaard. Oh, een zwaard, Die andere. Ja, die heb ik niet. De politie dwong hem op zijn knieën, waarna bleek dat het om een beoefenaar van een vechtsport ging. Die in zijn pauze wel vaker oefende op de parkeerplaats. Het zwaard was van plastic. Oh. Maar ja, de passanten, die zagen het vechten <laughs> bezig. En die uh, sloegen alarm. En de man reageerde helemaal niet op de toegesnelde agenten. En uh, had hem overal niet meer vast, maar hij maakte allerlei gevechtsbewegingen. <laughs> en toen de politie dreigde met pepperspray, gaf hij zich over. Terwijl de man Jesus. zonder een woord te zeggen gemoeid geweldig werd... geweldig dit. ...gaf een collega van hem tekst en uitleg. Hij oefde in zijn pauze wel vaker, met het is zwaard. Uh, Mag je niet zo nep... druk? <laughs> ja, het wapen werd gevonden. Bleek van uh, inschuifbaar plastic te zijn. Ik denk, daar de kwam de hele politiemacht voor uit. Van, oh god, een mm, mm, zwaard... Uh, zwaaier. Een zwaardzwaaier. Ja, een zwaard zwaaier. Echt de hele, de hele buurt is er al aan gewend. Er komt, komt er een nieuwe persoon voorbij en die denkt, nou ik vind het toch wel een beetje raar. Een beetje, beetje, raar. Eng. beetje en eng. En die is de hele politie erbij en er wordt niet gecommuniceerd. En die ja. man denkt, ik ga eens kijken hoe lang ik dit vol kan houden. Nou, ja, hij, nou heel denk, lang. Het, hij hij schijnt dus vaker dan in, in de pauze. Gaat hij een beetje oefenen en uh, van die standen aannemen en zo. Ja, die, die hebt ook van die gasten. Die doen dat dan gewoon met... Uh, uh, een soort yoga iets. Ja, en die, uh, die ja. Die staan dan. Die, dat volgens ooit was hier... Uh, Roadhouse Patrick Swayze. Ik zie hem nog zo in die thuis staan met al je ja. gespierde lichaam. Bijvoorbeeld. Prachtig. Tijd zie je oefeningen deed de, de, de, Van dan? mij mogen er wel meer zo te zien zijn. Oh, ik, vind ik vind het, het wel prachtig. Je ja. had ja, toen ook die grote berg hier bij de Floriade. Ja. Dat is zo'n hele grote heuvel. Met al verschillende plateaus. En toen ging ik daar dan een keertje heen. Hè. Toen uh, was het... Uh, zoveel jaar bestaan. En toen zag je ook allemaal van die mensen dan allemaal in hetzelfde pak, en Die stonden dan op die rand en die stonden allemaal tegelijk al die standen aan te nemen. Dat is wel een mooi gezicht. Ja, dat is mooi. Ik heb ook een tijdje Tad Chigera. Ja, zoiets was het. Twee seizoenen heb ik Volgens mij Op een gegeven moment kreeg je die videofilms zien uit China. ik had China en Japan altijd door elkaar die twee. Maar je geval het land van herkomst daar had hij filmpjes gemaakt. En dan zag je zo'n nou toch wat bejaarde man met een hele dikke buik. echt en Iedereen voelde aan die buik. Want de energie van zo'n man in, in dat land, dat zat in de buik. Okay. Daar zit de energie. En die was oh. met een paal aan het sturen. Ik denk van, man, daar kan je toch helemaal niks meer mee. Maar die paal die was heel, dan heen en weer zwaaiend te laten zien hoeveel kracht hij had. Okay. En vooral bejaarde mensen, die, hebben daar echt, die krijgen heel veel respect. Want die weten die beweging echt helemaal te, tot perfectie ja. Ja, uit ja, te leggen ook. En te doen ook. Ja. Is echt maar tabber. ik ga dan ook gelijk weer... Het visioen van die uh, sumo-worstelaars, je hebt daar van die kleine jongetjes en die lopen een stage. Yeah. Die moeten alles doen voor die mannen, maar die moeten dus ook zorgen dat uh, als ze naar het toilet gaan, ze kunnen er zelf niet meer bij, dat, hè, dat ze ook afgeweegd worden en dat hun zweet gedept wordt overal. Ik heb het over stoere Je hebt het begint weer heel over enge... Vrouwen. Ja, maar je hebt het over die buik. Ja, over oh, die buik. Oh, ja. Die, ja. oh, die, ja. Maar die sumo-worstelaars, die hebben ook heel veel eer, hè? Ja. Wil je echt van flats, kletsen? Wil je echt al die lichaamsdelen? Fantastisch. Die zet een voeten neer en het hele huis trilt gewoon nog ja, een week na. Nou. Dat is echt, uh, echt bizar gewoon. Toepak Letter Radio, kwart over negen. Dead to the last, Campuchinos. Jullie zitten er, zit er weer in de volgende zomertijd. Het het kwart over acht gaat. Zeg je kwart over negen dan? Ja. Man, hier pak aan! come down like a war economy I um... Touch their promise never meant so much to aan de hand, muziek. Echt. Wordt word als vrouw van, van dit soort uh, muziek. Een flutstuk. Nou, dat vind jij weer, Geert. Ga op. Echt gezeur. Geert vindt het ding altijd weer flutstuk. Nou, Geert, en jij mag gewoon lekker uh, van het weekend gewoon ontzettend feest gaan vieren. Ik zag hem al in de krant met... Uh, champagne Met champagne en uh, ja. Abram Moskowitz. Ja. En, uh, nou, ja, ja, dat komt goed. Ik vind dan het ook goed. niet helemaal... Kosher? Ja, hij is volgens mij zien Niet mogen. over slag te beginnen, hè? Daar nee, kunnen we niet nee, over praten dat had, nee. Nee, kan niet. Maar het is niet kosher, vind ik, dat die meneer Moskovits uh, zo uit de school klapt, vind ja. ik, uh, tijdens uh, het heel boulevard over al oh, dat soort zaken. Ik vind, uh, dat is ook een beetje stemmingmakerij, vind ik. Maar we hebben dan wel geen jury tegenwoordig, nee. maar ik vind, ik vind het toch niet helemaal juist. Wat vind jij daar dan van? nou van? Ik heb dan daar een beetje... De leuke jongen uit uh, te hangen. Ja, het is zo, in het begin moest ik er erg aan denken: wat doet hij daar nou? Hij is toch altijd de man van status? en zit hij daar een beetje in zijn kwelmeprogramma. Uh, maar toch vind ik hij, heet, hij kan zijn status redelijk vasthouden. Nou, okay. Ja, ik vind het wel meevallen. Ja, Er ja, is nog wel te doen. Nou ja, maar hij, uh, hij verdedigt ook iedereen. Ja, nou, iedereen natuurlijk. heeft recht op een verdediger hoor, daar niet van. Ja. Je, ik, ik, pas geleden was een in programma, het ging over die advocaat en uh, elke advocaat, echt een beetje uh, een goede advocaat, werd geïnterviewd. En dan zeg je dus ook uh, Bromerskiewicz, die werd gevraagd over het feit. Uh, zou je nou ook uh, Menten hebben uh, verdedigd? Menten, die, zat, geloof ik, uh, die had iets te maken met, uh, was het ook weer? Met, de, met de, de oorlog en met... Mengelen. Uh, mengelen. Ja. Ja, ja, ik haal ze wel elkaar. En mengelen. Maar in ieder geval, uh, ja. zou je die verdedigen? Uh, oh ja, vanwege al die dingen in uh, Auschwitz was dat geloof ik. Mm -hmm. En uh, toen zei hij, moet je even nadenken. Ja, dat, ja, die heeft ook recht op een eerlijk proces. Ja, ja die Mengelen had volgens zeggen. mij ook allerlei proeven gedaan met uh, tweelingen van de uh, van de ene tweeling van wat gebeurt er als je ze tegen het licht haalt? Ja, niet en, meteen alles uh, en, drama. En, en wat gebeurt er als je ze. Ja. Hoe lang doen ze het? Als je het onder water doet, weet je. En zo. Dat, hij had al die hele enge proeven, ook met chemische dingen en zo ja, bij dat kinderen. Is, uh, ja, ja dat... heel erg afschuwelijk. Ja. Het was Mengelen. Well, it is wonderful. Nou, it's ja. not wonderful. Ja, precies. Volgens ja. mij heette die Jozef Mengelen of zo. Ja, Jozef Mengelen. Maar menten had toch iets? was ook in Nederland. Was dat ook een, uh, iets, was een. Aan de goede kant of de verkeerde kant? Mente? Ik ken die naam nou niet ik Nou, gaan we ga ga... straks even op Google. Ik, ga, naar ik toe. ga je gelijk even Koogel. Nou, nog even een uh, berichtje denk van. Nou, dat is even lachen zeg Nou, zal ik dat dus eens uh, even vertellen hier? Uh, uh, namelijk uh, Wim Oudbier uit het uh, Overijsselse Reizen Wilde nog even de auto warm uh, laten draaien Voor een APK-keuring Hij was van de garage namelijk Had namelijk een AC Cobra in de etalage staan En die had hij gewoon al verkocht dacht, oh, Ik ga hem nog even warm draaien En daarna dan, uh, uh, ja, dan, dan kan hij gewoon uh, naar de eigenaar toe Dat 40.000 euro En toen raakte hij in de slip En uiteindelijk in de sloot In de slipsloot Oh. Ja. En uh, nou, hij zegt van, nou geen man overboord, nee, te water En uh, waarschijnlijk heb ik de hier binnen drie weken wel weer hersteld En dan kan hij nog de deur uit Je zal ze wagen nemen ja. je, heb, je, heb je je fiets wel eens in de, de sloot gereden? Blijf stinken Ja, zeker weten nou. Heb je leren bekleding, nou vergeet het maar Nou ja, over uh, stinken gesproken Er is ja. een Amerikaanse vrouw, die was op een yoga festival die wilde gebruik van zo'n zogenaamde dixie wc Volgens mij is dat zo'n wc met zo'n bak gewoon onder. Oh, yeah. En ze kreeg de schrik van haar leven, want in de opslagtank onder het toilet zat een man verstopt. <lacht> en de vrouw zich na het betreden van het toilet iets beweegt in de opslagtank en vroeg een man te kijken wat er aan de hand was. Yeah. En uh, er zat dus iemand in de tank onder een zeil en uh, volgens de organisatie vliegt de man uiteindelijk het toilet bedekt met uitwerpselen en wist weg te glippen. Godverd. Hij wordt toch door de politie gezocht. Ik zou zeggen, volg het geurspoor. Familie, ja, Schakels. Een hond in. Nou, die kan het veilig vinden waar die man is. Wat, wat, wat deed die man daar? Nou, ik denk dat het gewoon weer zo vies het is. Ik denk van, ik ga lekker omhoog kijken. Eh, even kijken zo. Wat? Nou, ik kijken wat echt, eruit komt. Daar zo. heb ik vette respect voor. Als je echt helemaal in de, in de shit gaat zitten, gaat zitten. Om, om uiteindelijk het, het, om te, dan, om te kijken. Om de stiekem te kijken. Nou, nou, ja, het is suf. Ja, ook misschien wel weer. Ja. weer. Ik had uh, een heel klein dingetje. Het was Nicolaas Menten, heette hij. Nicolaas Menten. En die heeft dus uh, een aantal... Uh, dan aan het uitkiezen van Joodse families voor executie, kunt, ja, rol, en andere wel. activiteiten van de nazi's in Polen. Ik ken mijn geschiedenis wel, ja, hoe is ik, dat nou zeg en maar? En ik dus niet, want ik, ik had zelf van... Ik heb het nooit gehoord. The Naked and the Famous, de nieuwe single Punching in the Dream. Kneet me is het wel erg? Jawel, we zijn wakker. Good morning! Hello! What the whole night Nou, niet de hele nacht. Ik heb een gedeelte van de nacht hebben geslapen. Ja, je moet wel een beetje scherp blijven. Ik merk altijd dat als je minder slaapt, dan ben je helemaal, uh, helemaal to the point. Heb je, dan, hè? Dat je het ook het zo? Ja, nee, ik heb het idee dat ik er boven zweef. Je zweef nee. Dat ik er dan niet helemaal bij ben of dat ik een beetje een uittreding heb spontaan. Oeh! Ja, dat is eng, hè? Nou, weet je, heb uh, je een inspiratieradio geluisterd of zo? <laughs> Niet, niet te niet ah, doen. ja dan kan ik raakt helemaal heel verwaar geraakt. Ja, ja, je ja. wordt er gewoon een je beetje. Er... Ja, <lacht> sorry. <lacht> dat kan je zomaar hebben. Hè? Het is uh, toepaklevenverbruik. Er bijna half straks om half natuurlijk ook wat te berichten uit de regio. Maar het is vandaag trouwens Veteranendag. Ik dacht dat het vorige week was. Ja, in Heemstede was het wel vorige week. Toen gingen ze al langs met z'n allen. Ja, met al, al die voertuigen en zo. Veteranendag ja. is een beetje op retour, want heel veel uh, uh, jonge veteranen. Ja, die, die vinden het Jonger, zijn, hè? veteranen beter als je, als je oud bent of zoiets. Maar goed, je, je hebt natuurlijk ook uh, veteranen die gediend hebben uh, een paar jaar geleden. Dus dan zijn er ook veteranen. Gewoon, uh, nou ja goed, ik, ja, daar moeten ze een ander woord voor bedenken, denk ik dan. Maar goed, die hebben daar geen zin in. Die ja, gaan liever bij een motorclub. Als je veteraan bent dan ben je een oude lul, hoor. Die ja. dat een oh. beetje is. En dan zie je, dan krijg je al fout ideeën met Anjers in je rever <lacht> en zoiets uh, en heel veel vrouwen eromheen en ja, uit de daartoe bestemde overing? Oh nee, dat was weer een veer, was dat. Was een? Dat was een veer. Oh. oh, jij maakt nog even een andere stap. Ja, natuurlijk. Maar uh, ja, nee, uh, Willem-Alexander gaat vandaag dat leiden. Er komen ah. weer 10.000 mensen komen daar naartoe. En ja. uh, hij staat vandaag hier in de kletkant van Nederland Hij heeft een interview gegeven dat Hij, ja, hij vindt het gewoon heel belangrijk dat dan steeds dat, dat we daar bij stilstaan Want die canadezen zijn gewoon naar Nederland gekomen Maar Nederland ook alweer Ja, dat weten ze niet meer niet. Nee, het is, een klein, is het Denemarken? Oh nee, het is het oh, Dan moeten we even uitkijken waar we wel terechtkomen dan, dan Daar bij dat vlaggetje, daar ja. moeten we zijn Precies <laughs> Dus uh, hij wil er echt aandacht voor blijven geven ja, maar het is ik, denk, wel, het, het, ik vind het wel maf Als je dan weer de foto's ziet van Prins Bernhard ik, ik heb nog steeds een rare smaak van in mijn mond Man. Dat, hij, dat, hij, uh, uh, dat hij het ophoog was van de veteranen Want daar komt ja, het een beetje op neer en Die brief van Hitler die heeft hij die echt geschreven En het geld heeft hij allemaal opgestreken Wat een grote schurk gewoon Ja, dat is wel zo Dus nou ja, dat, dat belooft wat voor Alexander Want hij had zijn open heel hoog zitten Ja, die heeft dat leuke die wel tijden wel met hem gehad Hij heeft in zijn had, voetsporen treden want als je namelijk die series van Juliana en Willemina. Ja, dus, en ja. als je al die series hebt bekeken, dan krijg je toch een je nou, ze hebben een leuke tijd gehad daar. Ja, volgens mij wel. Ja. Maar ja. ook in Afrika, want ze gingen ook lekker samen schieten en zo. Ja, ja. Dat en is, ik, uh... ik, ik weet alleen niet of hij of ooit een olifant heeft neergeschoten. Want hij was wel helemaal gek van olifanten. Toch, uh, ja, maar ik had. Had het, ik had het idee dat hij het leuk vond vanuit het oogpunt schieten hoor. Ja, hè? dat is ja, idee. Ik heb ik ook dat, wel een ja, beetje. gewoon vanuit het oogpunt schieten. <coughs> maar ja, je, Niet, je uh... kan vandaag dus via internet kan je de plechtigheid in de Ritterzaal ja? ...en de medailleuitreiking en défilé en flypast en de manifestatie op het Malieveld... ...kan je live volgen met behulp van de mediaplayer. En de uitzending begint om... 10 uur. Kijk. Het duurt tot circa 5 uur vanmiddag. Dus. En dan staat je klik hier. Maar ja, het staat gewoon op www.veteranendag.nl Dan zie je dus alles wat er uh, gaat gebeuren. Ja, nou, dat is natuurlijk wel leuk. En als je meer over de oorlog wil weten, ik laatst net ik echt bij toeval elke keer in Europa met Geert Mak. Jij vindt ik waanzinnige boeken geschreven waar ik niet doorheen kom, want ik ben dyslectisch, en het kost me veel zoveel moeite. Maar uh, in Holland, uh, of in Holland, in Holland nou, alsjeblieft dat niet. In Europa gaat het ja. over de oorlog en vooral met de randgebieden in Polen en Rusland. En dat uh, nou, de week was er ook weer zo'n verhaal over zo'n dorp waar ze dan, de Russen kwamen dan binnen en de Duitsers weer. En uh, de mensen werden naar huis gezet. En dan kwamen ze weer terug in hun huis nou, en is echt slachtoffers aan beide zijden ook. Ja. Dus je denkt van ongelooflijk, niet alleen de Duitsers waren fout, maar ook de Russen, maar ook de Polen waren niet goed. En nou dat is echt wat een zootje is dat geweest Oeh. gewoon. Nou, laten we het gaan we afsluiten. Ik ja. denk dat we maar geen oorlog meer mogen krijgen. Nee, dat lijkt me een heel goed plan. Ja. Zou maar... ik nog een sufberichtje? Doe maar even. Een is er een suf berichtje? De een ja. Bibliotheek in Australië heeft sinds kort weer de beschikking over een heel bijzonder exemplaar van het boek Insectivorous Plants. En dat was dus uh, op 30 januari 1889 uitgeleend en nooit teruggebracht. Ja, hè? Ja. De boete was opgelopen tot ongeveer 35.000 Australische dollar. Dus oh, okay. 22.000 euro toen het boek alsnog werd teruggebracht. En uh, Warfuso, die had al zo van... nou ja, ik had wel gehoord van boeken na 50 jaar, maar meer dan 100 jaar. En Ron Hein, die het boek een halve eeuw in zijn muziek had voordat hij het overhandigde, hoefde de boete niet te betalen. Want hij wist niet eens dat het boek eigendom was van de bibliotheek. En bij de bibliotheek uh, werd dus wel het stempel ontdekt. De bibliotheek waar op het boek werd geretourneerd. Nou, dus hij heeft het gewoon ergens in een verzameling gevonden. Hij had het al 50 jaar. Maar het ja. was dus gewoon al 72 jaar over tijd toen hij het kreeg. Nou, ik, dat is echt verjaard, hè? Ja, vind je wel, hoor. Ja, wel heel apart. Het is uh, zeker apart. Uh, Toepak op van Radio. Uh, na deze plaat hebben wij... Uh, uh, ik zit even te kijken. Oh ja, natuurlijk deze. Ik moest even kijken wat er op de playlist stond ook weer. Uh, Catch My Disease van Ben Lee. Niet de Nederlandse Ben Lee. In de brand. Een apart titel. Ja, Ben Lee. En Catch My Disease, ja. Ik weet niet of, dat, of je dan bij de club komt van de homoseksuelen. Dat is nu ook altijd het verhaal ja. in de Nederland weer. Ja. Maar goed, straks is wat nieuws uit de regio. Ja. Het regen, kan ik je vertellen. Het is opgeslagen hier voor de studio. My head is a box filled with nothing. The way I like it. My God, a secret.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 She drank beer with Coca-Cola And that's the way I like it And that's the way I like it She told me about the winds from Santa Ana And that's the way I like it And that's the way I like it She told me she loved me like fireworks And that's the way I like it So please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 Mijn vrouw werkt uh, bij Jellie. je krijgt af en toe van die verhalen. Dat je denkt van ja. Dat van die mannen die dan verslaafd zijn aan drugs. Maar ook aan seks. En die gaan naar die feesten toe. Dan gaan ze echt ook vragen of iemand wel de disease heeft. In de hoop dat ze het zelf ook krijgen. Want dan horen ze bij de club. En dat ja. ja, ach, Het is wel wat ongemakkelijk als je aids krijgt. Maar ja. Daar heb je tegenwoordig alweer medicijnen voor. Dus dat overleef ik allemaal wel. Het is ons een hele dingen aan Catch My Disease. Dan ging deze plaats Ja, Lastig over. hoor. Want ik bedoel. Dan ben je toch altijd een beetje bang. Als je in het buitenland bent en je portefeuille is gejat of je pillen zijn zomaar niet aangekomen, ja. Ja, dan heb je een probleem. Toch? Dat je in één keer, als je die pillen niet neemt, dat je dan weer van heel veel van die, uh, dan, dan krijg je de ziekte gewoon echt. Want je, je, je kan het hip. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, daar zijn ze wel goed in om dat allemaal wat te regelen. Maar het, het is een aparte wereld waar we soms in leven. Uh, catch mij dus de dus van de Benny. Het is al ruim tijd. Dit klopt gewoon niet. Echt, het is al lang al tijd voor oh. lokale berichten. Ja, nieuws uit Zandvoort. Zandvoort nieuws. Tijdens het jaarlijkse kratje klimmen op het Wim Gertenbach College Hebben enkele leerlingen op 16 kratten geplankt Ook het duurklimmen levert er een nieuwe hoogte record op ja. Op uh, www.vandaag.nl schrapzandvoort kan je dus daar naar kijken Maar wij keuren het af, ja. want ze hebben een tuigje om Als je aan het planken bent, dan moet je geen tuigje om Dat moet gewoon helemaal vrij zijn Vind ik ook, vind ik ja, ook Dat is echt, het, uh, nee, dat is, nee, dat is niet goed Je moet in de ruimte hangen Nee, je moet in de ruimte gewoon uh, helemaal los zijn dat is, dat, is, dat is het spel van planking ik, ik heb ook nog wat berichten hier Onder andere kijk hoor um, Omstreeks 10 um, over 12, zondag 19 juni Vorige week de agenten in de halte Staat een 16-jarige Zandvoorts aan, zij worden voor verdacht Kort voor een 16-jarige plaatsgenoot te hebben Mishandeld, de verdachte verzette zich Tegen de agent. en moest gedwongen worden In de politiebus plaats te nemen Een 16-jarige vriendin die ermee moeite, sloeg de agenten in haar gezicht. En is ook aangehouden voor mishandeling. Echt, dat is een club. Daar moet je je niet mee inlaten. Laat het met z'n allen gewoon even uitzoeken. Dat is een groep, weet je, die hebben dan elkaars vriendje afgepikt of zoiets. Of rare dingen. En als agent moet je denken van ik loop er even omheen. Ik ga echt de boeven vangen. dat die zegt. Oh, ja, maar mijn vriend dit. Dan ga je elkaar haren, weet je wel. Ja, nou hoor. En uiteindelijk dan ga je ermee bemoeien en dan worden ze eigenlijk kwaad op jou. Met z'n allen. Ja, dat zijn de kozen van mijn kopen. Dan is wel de ruzie beslecht hè? Want dat is het wel. Ja, Maar wel een hoop papierwinkel papierwerken bij. De voorjaarsnota is aangenomen in de gemeente afgelopen 23 juni. Ja. En hij is op een paar kleine wijzigingen aangenomen. Zo krijgt de bevrijdingspop Haarlem nog, nog minder subsidie. Nog minder? Die betaalde Zandvoort 5000 euro, nu wordt het 1500 euro. En een deel van dat geld gaat naar het duikteam dat eerst helemaal gekort zou worden. Wacht even, ze kregen eerst 15.000 en nu krijgen ze 1500? Ja, oh. Dus is bevrijdingspop hè. Ja, <coughs> Ik moet zeggen, terecht. Want uh, hadden ze maar een beetje moeten sproeien... ...daar dat het niet zo stoffig was. Ja, hadden ze ook... Uh, <coughs> ...hadden ze die Coldplay maar niet meer uitnodigen. Die hebben ze toch... Uh, ja, dit was heel veel. Oh, ja. 1,3 miljoen zo? Ja, oh nee, dat dit was ja. bij Lowland. Nee, dit is ook Pinkpop. Ik weet het ook wel. Ik ja. ben hier helemaal achterlijk. Zeg. En uh, uh, het Museum schijnt ook te zijn gered. Want ja, er waren nogal wat uh, opmerkingen over. Ja. Van uh, sluiten of privatiseren. Nou, ik moet dus zelf zeggen als... Uh, uh, medewerkers. Ik heb zo van, waar gaat het nou over? Want we hebben toen een tijd een btw-constructie in het leven geroepen, zodat de, uh, de verbouwing, dat daar ja. gewoon gedeelte van terugkomt. En daarom moesten op dat moment, hadden ze gezegd, van, nou doe dan maar entreekaartjes. Maar die entreekaartjes zijn mega goedkoop. Dus, 1 euro. Uh, ja, ja, uh, uh, ja, en nu zijn zelf de kinderen zijn uh, ook gratis en zo. En ja, natuurlijk is dat nooit te dekken. En nu gaan ze zeggen, ja, uh, het dekt niet, het, het leidt verlies. Nee, maar het, het was nooit een winstpost geweest. Dus jongens, hou nou toch eens even lekker op. Oh, oké, okay. ze hebben er een beetje bij... Maar ja, dat, dat zeg ik als uh, privépersoon. Hè. Dus uh, dat jullie daar niet allemaal uh, mee aan gaan vallen. Ja, maar alles... uh, het was altijd... Het was toen de genootschap uit Zandvoort achter iets was het. En uh, ja, het was gewoon altijd gratis. Je kon altijd gratis naar binnen. Er moet gewoon echt weer wat bijgedrukt worden, want is, we hebben echt tekort. Ja, helaas... Veelste kort gewoon echt. Uh, pas geleden hoorde ik op radio en een documentaire over dat uh, zo'n uh, interview die ging bij zo'n uh, geldfabriek langs. Ah, hij zegt ik word er zo hebberig van en kunnen we gewoon. Ah, weet je nog even wat extra bij voor Griekenland. Ze zijn niet ook uit de brand. Ja. Ik bedoel dat. Daar nou, was in laatst de ook een er hele niet... leuke film over uh, over dat uh, aantal dames die werkten in een geldvernietigingsbedrijf uh, en die hebben toen dat geld wat toch anders uh, in de shredder ging. Ja, hebben ze meegenomen? Ja. Het is toch zonde als het allemaal zo weg is. En toen werden ze ook gepakt. Ja? En toen hadden ze uiteindelijk uh, hebben ze over, uh, maar het was niet te bewijzen. Dus over het geld dat ze hadden, moesten ze belasting afdragen. Ja. En toen hadden ze dus niks meer. En toen na een jaar of zo zegt die ene van, nou, ik ga weg. En toen uh, gaan jullie ook even mee. En toen had ze ergens nog enorm veel. Allemaal van die oude gebruikte biljetten, weet je wel. <lacht> dus toen kwam het allemaal goed. Dus misdaad lood wel. Echt wel. Heel wel. Ah, ik vind echt dat soort <lacht> mensen. Precies, stroomstoot. <laughs> nou, uh, voor, voor, ja, dit is toch niet eerlijk, gewoon. Ik word er zo boos om gewoon. Uh, vandaag is Veteranendag, maar vorige week hebben ze het in Heemstede al gevierd. Ja. Dat was een echte succes. En toen kregen ze allemaal een witte anjer opgespeld in het raadhuis van Heemstede. De bloem staat immers voor het symbool van waardering van de samenleving uh, voor veteranen. En uh, ja, het was een heel spektakel. Lege voertuigen waren te zien. En vanaf uh, kwart voor bij, stond, uh, kwart twee stonden ze opgesteld daar. En vanaf uh, uh, half vier uh, begon de rondrit. En er was een band. En dat heette de Band of Liberation. Oh, wow. Die speelde op de binnenweg bij de Heemstede. Ma. Tja, ik weer geld. Nou. <laughs> okay. uh, het was een succes, en er uh, stond een foto bij. Het is wel apart, maar goed. Denk niet dat het nu klaar is. Het is vandaag officieel, hè? Dus je kan er nog meer aandacht aan besteden. Oké. Okay. Uh, verder uh, heb ik hier nog, jawel, het landelijke centraal examen zijn achter de rug. En de geslagen hebben met spanning een telefoontje afgewacht. <tie> en de volgende leerlingen hebben een telefoontje gekregen van uh, de Wim Gertenbach-college. Oh, ga je ze allemaal opnoemen? Hmm. En doe je applaus tussendoor? Eh. Uh, ja dat, dat is wel een goed idee eigenlijk ja. Waar zitten het applaus ook weer? <laughs> applaus oh dat man dan noemen ze om de beurt dan geven ze mij let's x ervoor zo het applausknopje jee ik, ik kan het applaus niet meer vinden gewoon oh, echt, echt dat is ik sla jammer. in één keer helemaal dicht gewoon ja nou, ik kan wel wat noemen Hilde van Bergen, Romy Borstel alleen Lisa de voornamen alleen de voornamen Ken Deep uh, Donny uh, Lisa Semi Patrick. ja Semi ja. heet iemand Semi ja dat is half Semi CMA, sorry. Okay. Nou, en nog veel meer en nog veel allemaal gefeliciteerd en aan het werk. En maak wat van je leven. Ja, nou dat klinkt wel weer raar trouwens. Maak wat van je leven. Ja, ja Succes dit is een in de start. Maatschappij. Is een start! Zing over de toekomst, hè? Zing over de wereld, zing wat je wil worden. Vooral het zingen stoort me erg. Oh, nou, ik vond juist dat het zingen wel leuk was. Maar goed, dat kan niet uiteindelijk. Ja, dat heb je gisteren ook gezegd, hè? Want gisteren was uh, uh, Alani jaar jaar, de tweede. Ja? Yeah? En een verhaal: zingen stoort me erg. Dit was die tweede, die, was, uh, die werd zes of zo Ja, die vond het, uh, die vond het niks? Ja, nou ja natuurlijk, als je het is altijd leuk ja. Oh, alle het zingen stoort ja, me eigenlijk Ja, ik ja, kan niet begrijpen, oh. vind ik vind het kan ja, niet Nee, het, het, het is wel duidelijk, je hebt je punt gemaakt, zeg de mensen blijven er wel een beetje in hangen, hoor Ja, hè, dat zei ik ook, ja Toe bak leef op de radio, wist je dat hè? Ja, ja dat wist je wel Oh, yes Ja, precies yes. Hartstikke, Hé, hey, die man ken ik dat was Columbo. Ah. Dat was Columbo. Ah, hij had al iets hoor, die man. Ja, maar wel, ik denk nou, he? of die man... Dan vraag je je ook wel een beetje af. Zou die man nog een beetje uh, chance hebben gekregen dat hij daarin meespeelde? Want hij was natuurlijk eigenlijk niet echt aantrekkelijk. Nee, hij was echt zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt met het loen zo van... Ja, dus ik, had, ik heb hem wel zo van... Nou... Ja... Ja, ja het, hij keek altijd een beetje zo. Weet je, waar kijkt hij nou precies naar? En dat was altijd de misleiding voor al die verdachten. Hè? Die dachten van, ah, oh, hij is zo stand. Ja, hij is dom, hè? Hij is dom, maar ondertussen. Ah, hij nou, heeft... ik moet zeggen, ik ben dus nu bezig met de serie I, Claudius. Ja? En uh, hem werd dus ook. Ja, ja, die, ja, die, ja. Dus ik heb nu vier afleveringen, maar die kregen ook de tip van. Uh, doe maar gewoon lekker alsof je gek bent. Zodat, uh, zodat je in ieder geval. Uh, dat je gewoon je gang kan blijven gaan. Dat ze je niet als een bedreiging zien. Ja. Ja, dat is, ja, ik kan me nog heel goed herinneren, die, uh, die serie. Uh, ja. Daar komen ook heel veel seks in voor, geloof ik, hè? Ja, dat is echt één grote. Ja, die slagpartij. Want het enige wat nu in de buurt komt is die andere serie die ook zoveel seks heeft en zoveel bloed, weet die serie Rome? ook? Uh, Rome? Rome? Nee, ja, nee, Rome, nee, die andere serie die heeft een andere naam. Heeft het. Ja, ik krijg er ook regelmatig. Oh, dus met uh, ja. de Gio Hefner. Die. <laughs> Nou, daar word ik oh, die... nou niet op gewonden. van, als nee, ik hem he? weer door het beeld heen zie lopen. Ja, heb je die reclame laatst van hem gezien? Ja, <coughs> dat ja, hij uh, ja, ja, allemaal leuk. leuke dingen. Op een gegeven moment denk ik van nou is het klaar. En dan uh, drukt hij op de knop, dan komt hij eindelijk beneden. En dan uh, van, hey, ben je er nou eindelijk. En dan zit hij in zo'n grote Bavaria-hal. Ja. Was het nou Heineken? Of was het Bestbier? Oh, nou, okay, ja, in ieder geval was. in zo'n hal. Ja, uh, Schuntersbier is ook <coughs> redelijk te zuipen. Nou ja. wel. Ik ja. we heb wel het idee. Of dat dat, dat, we, dat we een stuk gooien, maar. Maar dat was uh, vind ik wel uh, van moet die man nou weer extra geld verdienen? Of misschien heeft hij het gewoon voor de lol gemaakt, nou, want geld hoeft hij uh, niet ja, te doen, maar toch? dat het is niet zo gek. Hij zat een bruiloft aan te komen met een heel jong uh, vrouwtje. En, ja, dat is niet doorgegaan, maar dat ja, is wel betaald. Ja, maar hij te betalen. Dat is waar. Heeft hij kinderen eigenlijk? Ik denk het. Buiten die kinderen die natuurlijk waar hij altijd mee staat. Ja, dat zijn zijn eigen kinderen Maar heeft hij geen kinderen? Nee, die heeft hij volgens mij niet, kinderen. Oké, ah, oké. Okay, okay. Hij is helemaal uh, vrij van uh, kinderen. Hij kan gewoon echt nog en nog steeds hè, gaat hij gewoon van beeld, zegt die. hij. Hij heeft een twee van die roze pilletjes, dan kan hij twee keer. Ik kan hij twee <coughs> keer achter elkaar. Tien minuten voor negen in toebak leef de te De Grenscontroles komen weer terug. Nederland kan onder bepaalde voorwaarden weer grenscontroles invoeren. Dat is het resultaat van de besluit van de Europese regering. Premier Rutten is blij met de mogelijkheid als grote groepen emigranten de kant van Nederland uit komen dan is het toch uh, ja dan moet er toch wel iets gaan gebeuren. Ik bedoel, iedereen komt hier naartoe. Dan moet ja. er toch een beetje ja, zeker met zo'n man uit de PVV, die toch wel bepaalde groeperingen wil uh, tegenhouden. Nou, ja. dan moet je wel ergens een hek gaan zetten. Hey, ik keek net even onder Hugh Hefner en dan ja? zie je Hugh Hefner badjas. Dat overal iedereen heeft van, maar kan je die badjas nou toch bestellen? Ik denk, wat is dit nou, weet je? <laughs> Dat is wel grappig. Het is, en, en, en maskers van hem zullen ook ja, wel en, zijn. Ja, en, en, en pyjama misschien ook wel. Nou, kijk, ik hoor al, uh, ja. Jolande gaat even, even boodschappen doen. En, uh, oh, wauw. Oh, wauw. zo rode. Zo'n glans. Oh, je Nefte. Ah. Nef. Oh, ik begrijp echt waar die dames gewoon vervallen. vallen. Nou, nee. Niet? Laat maar. Laat maar. We krijgen geen natte... Nou, hou oh, zeg maar op, zeg. Toen leeft het met nieuwe muziek. Frank Turner. Peggy sang the blues. Maggie sings the blues. Ja, yeah. voor al die mensen die nog geslaagd zijn, hier is het applaus. Dus voor het laat, maar zat, zat erom knop. Ja, ik ik heb mijn leven lang nooit applaus gehad, dus vandaag die knop nooit kon vinden natuurlijk. Ah, ah. Precies. Kijk. Maggie Sings, The, blue the Blues, en het was Frank Turner. Het is okay. echt het is een apart stukje muziek. Je hebt het idee dat het al jaren op de plank heeft gelegen. Maar toch blijkbaar niet, want het is uh, splinterneel. Ja. Een grote hits. Ja. Grote hits. Ja, nee, ik, ik, ik zie net uh, dat de schrijfster Naima El Nou oh, die? ...die... Uh, is dus van de trap af gelazen, terwijl, toen zij het traphekje dicht deed, terwijl ze ook nog een laptop vasthield. Ja, je kan ook niet twitterend en facebookend uh, aan de gang zijn. Multitasking. Ja, nee, maar we, we moeten gewoon eigenlijk meer ons hoofd erbij houden. Ik heb ook een collega, en die had ik net een heel naar voor uh, gehad. En als je dus gewoon nog niet helemaal genezen bent, of dat je niet helemaal uh, erbij bent, dan krijg je gewoon ongelukken. En dat is gewoon heel vervelend. Dat is echt uh, Ja, Deze dame ligt uh, nu dus in het ziekenhuis. ligt dus, uh, Oh, ze leeft nog wel. Ze leeft nog wel. Oh, ze heeft haar nek jonge. gebroken. Maar haar hoofd is dus met beugels vastgeschroefd op haar schouders. Ja? Zodat ze haar nek niet beweegt en de breuk kan helen. Het hoofd wordt is dus er een... weer opgezet. Ja, ja, blijkbaar. Maar het is een, uh, een schrijfster die heeft dus ook uh, Finex vrouw geschreven en zo. En uh, het boek Minnerest van de Duivel en de Verstotene. Dus ik heb zo van, hé, hey, ik, ga, ik ga straks ga ik even kijken in de bieb. Ik ga zo even naar de bieb. Gezellig, hè? Kom hey, op! Ja, dan krijg je ja. een metje erbij. <laughs> oh, de, oh, heb je het over mij dat ik naar de piep ga of over die mevrouw dat het geval is? Nee, nee ik bedoel echt, nee, het is ah. stom gewoon. Echt op de trap moet je al zo voorzichtig zijn. Ja, dit is een klassiek uh, verhaal natuurlijk, vooral om, ja. omdat in de dishokiewereld uh, het toch al bekend was. Namelijk uh, de man van uh, Kink FM. die is ook twitterend de trap afgevallen. Hij heeft ook zijn nek gebroken. En zijn laatste twitterbericht uh, verscheen toen ook op internet. En dat was ook dat hij. Ja, de leek was van. Wel... Nee dat, dat, nee, dat niet. Dat, oh. zou, dat, dat zou dan wel weer <laughs> grappig zijn. Met geluid erbij. Nee, dat was niet. Nee, hij had geschreven zo van. Nou, als iedereen voor me baalt, dan is het me goed dat ik er misschien niet meer ben. Zoiets had hij getwitterd. Het oh. ging over uh, een of andere actualiteit waar hij een echt een heftige mening op had gegeven. En dat hadden mensen zoiets. Nou, dat kan niet! En Toen hadden mensen zo: oh, shit. Hij, heeft, hij, heeft, hij is eruit gestapt. Hij is van de trap af, uh, afgesprongen. Ja, dat is maar dat was wel... niet waar. Hij is gewoon echt uh, gewoon gevallen. Gelazerd. Maar je kan ook heel erg vallen, want ik was. Uh... Ik, ik ben ook een keer van de trap af gelazerd. En, maar het was gewoon van, je hield je spullen vast. Ja precies, en dat belangrijk. En je valt over je schoenen die dan beneden staan. En ik had een tepot in mijn handen. Nou, de tepot was nog heel. Hey, heel belangrijk. En ik was blauw, dat wil je niet weten. Ik heb ook echt gewoon nog steeds een plek op mijn been. waar oh. onder huid schoon. Oh, wacht. Ik dacht de blonde niet blauw. Nee, nee, nee, nee. Maar uh, ik, ik had niks gemorst van die thee die erin zat. Nee, maar dat was belangrijk. Uh, ja, en de dokter vroeg echt aan mij van, ben je geduwd? <laughs> maar dat was heb je niet. kindje geduwd? Ja. Nee het, was, nee, het was echt voor die tijd nog. Oh, oké. Okay. Dus ja, die dacht duidelijk. dus dat mijn man het gedaan had gedaan. En ik zeg nee, dat heeft hij echt niet gedaan. Hij was niet thuis. Hef hij heeft die? een alibi. M mijn man heb ik al eerder van de trap afgeduwd. <laughs> ja. <laughs> Allang. Allang. Die is er al niet meer. Dan loopt er loopt nog een zaak tegen. Nee, Zonder gek uit. Top op het te draaien, hoor. Uur 1 zit erop. Dit is mijn favoriete plaat. Uit Tron: De legend. Got Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Ja, dit is mijn eerste NOS nieuws van.